de resten van het vochten element zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water uur geblust. Laat ons zwemmen streven, man zowel als vrouw, nieuwe glans te geven, Nederland rood wit blauw. Zijn zus Marie Baron en dan weer wilde houden. Ze is toch met die mastenbroeken. de ster van deze sport. En duiken ze in het water kan geen sterveling ze houden. Dan stellen ze ombeurt en weer een splinternieuwe record. Het hele volk heeft die respect voor haar sterke armen. De zwemkampioene zelf is door die lofspraken niet geschrikt. We roemen naast haar krachten in de zeven goed haar charme. Wanneer ze als een zee meer in de koele golven klikt. Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water u vuur geblust. Laat ons zwemmen streven, man zowel als vrouw. Nieuwe glans te geven, Nederlands rood wit blauw. Ons landje is een waterland, het lokt de mens tot zwemmen. We voelen ons in dat kostuum haast allemaal geleefd.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 Nooit wordt door het water het strijd vuur geplust. Laat ons zwemmen streven, man zo wel als vrouw. Nieuwe glans te geven. Nederlands groot, wit, blauw.